Dit is dooral Almegens met het NOS-journaal. De mantelzorgboete betekent dat AOW'ers gekort worden op hun uitkering... als ze bijvoorbeeld bij hun kinderen in huis wonen. Invoering van de maatregel is al twee keer uitgesteld... en minister Dijsselbloem zei zaterdag dat hij ervan uitgaat... dat de boete helemaal niet doorgaat. Het CDA verwijt het kabinet nu niet met één mond te spreken. En ook andere oppositiepartijen reageerden erg kritisch... op de uitleg van Kleinsma. De bedreiging van raadsleden door burgers blijft een groot probleem. Uit onderzoek blijkt dat het afgelopen jaar 18% van de raadsleden te maken heeft gehad met verbale agressie. Dat had invloed op het functioneren of stemgedrag van de raadsleden. Minister Blok noemt de intimidatiepraktijken onacceptabel. Hij wil dat het probleem in gemeenteraden in het openbaar op tafel komt en dat er desnoods aangifte wordt gedaan. De reclassering moet nog eens goed onderzoeken of Volker van der Graaf zich heeft gehouden aan de voorwaarden die zijn gesteld aan zijn vrijlating. Minister van der Steur zei in de Tweede Kamer dat niet alleen moet worden gekeken naar de foto's die in de Telegraaf zijn verschenen, maar naar het hele gedrag van van der Graaf in de afgelopen anderhalf jaar. Ook de uitlatingen van de moordenaar van Pim Fortuyn in Brandpunt Reporter afgelopen zondag moeten worden onderzocht. Bondskanselier Merkel vindt dat Volkswagen zo snel mogelijk alle informatie naar buiten moet brengen over het emissieschandaal. De Duitse autofabrikant heeft met speciale software emissietesten gemanipuleerd, waardoor dieselauto's erin testen beter uitkwamen dan ze in de praktijk waren. Daardoor dreigt een miljardenboete van de Amerikaanse toezichthouder. Het weer in het noordwesten stevige buien, maar ook soms zon. De rest van het land wat buien, regen met lokaal kans op wat onweer. Het wordt zo'n 16 graden ook morgen wisselvallig. En met 16 graden blijft het fris. Dit was het Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op dit moment valt het nog wel mee met de drukte in de Randstad. Dit zijn de wegen met de meeste vertraging. A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Zalbommel 6 kilometer. A13 naar Rotterdam bij Berkel en Roderijs ook 6. Beide files leveren zo'n 5 minuten vertraging op. En op de A15 van Rotterdam naar Gorkum bij Sliedrecht 5 kilometer. En op de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam. Daar staat tussen Rozenburg en Spijkenissen 6 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Please don't You'll be waiting on, so let's not waste it.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 ZFM, ZFM Zandvoort, 106.9 FM ZFM Als je een beetje wil chillen is het geen probleem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 Saber lo que estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir. Cuéntame tu despedida para mi fue dura. Cena que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle y gritando. Esto me está Es que yo sentí, you sin, sin me, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta, es que yo sentí tú sin mí, dime quién puede ser feliz, niet no me gusta, eso no me gusta. Yo sentí, no aguento más, por eso vengo a decirte lo que siento. Me, is een ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta, es que yo sin ti y tú sin mí, een beetje een ser feliz, beetje no me een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 Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi, che idea? Quale idea? Non vedi che lei non ci sta? Che idea? Quale idea? È maliziosa, ma sapra te ne. Ten scusa in fondo scusa, tu che dai? Mi ho venuta una pensata, nella tana l'ho portata, versato un'aranciata, lei si una risata. Mijn whisky is si aggrappata e in 5 litri is dat vol? Ehm, agganciata, dalle braccia me l'ho een blokkata, carettata, zijn visie heeft een een baas, die heeft een baas, die heeft een baas, die heeft heeft Che idea, quale idea, è maliziosa massa trattene, appada un super nullo, un po' come te, e poi chi avresti di speciale che in un altro no non c'è, che okay, idea, quale idea, non vedi che lei non ci sta? Che okay, idea, quale idea, attento lei in la salle, ti farà girare in fondo senza avere mai le cose che pretendi in fondo, scusa in cambio. 106,9 is Zonzee, Zandvoort en Zomerhits. Zomer so One day, baby, we be old, oh baby, we be stories we told. One day, be stories that we could have told.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 Ja. It's And are stuck around, TV news and cameras, there's choppers in the sky, marines, police reporters ask where, far and wide, belly out, we're out of here, cynicism right on, making moves and starting grooves before they knew we were gone, jumped into the Chevy, headed for big lights, Wanna know the rest, hey, by the rights, how bizarre, how bizarre, how bizarre.